Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man uit Hoofddorp die in augustus werd ontvoerd was wel een doelwit. Dat zegt het openbaar ministerie na onderzoek, meldt NH Nieuws. Eerder dacht de politie dat de ontvoering van de man een vergissing was. Maar nu blijkt dat de kidnappers het wel op hem hadden voorzien. De man zou al langer in de gaten zijn gehouden. Volgens het OM was de ontvoering een wraakactie voor een onderschepte lading cocaïne. Het slachtoffer werd begin augustus in Krukjes in Noord-Holland klemgereden en uit zijn auto getrokken. Een paar dagen later werd hij in Delft weer vrijgelaten. Wat de ontvoerde man precies met de lading cocaïne te maken heeft... is nog niet duidelijk. Winkeliers zien het niet zitten om coronapassen te gaan controleren. Daar hebben ze niet genoeg mensen voor... omdat het om 300 tot 500 miljoen controles per maand zou gaan. Nu hoef je nog geen QR-code te laten zien. Maar Demisinaar Krabinet werkt aan een wet waarmee het in de toekomst wel kan. Daarnaast zijn de brancheorganisaties ook bang... dat discussies aan de deur uit de hand zullen lopen. En een Brabants Café verhuist dit weekend naar België om de coronamaatregelen te ontlopen. Café De Sok in Schijndel regent alles. Zo gaan niet alleen feestgangers mee, ook het eigen personeel. DJ's en beveiligers gaan de grens over. Ook mag je niet zelf naar Turnhout rijden, maar regelt het café bussen die erheen rijden. Ook dit weekend gingen jongeren daar al feesten. Al is het nog maar de vraag of het echt door kan gaan. Het ook in België lopen de cijfers op en komt de experts en regering woensdag samen om te praten over extra maatregelen. En RTL zegt zich niet te herkennen in een verhaal van Britt Dekker over Expeditie Robinson. Die vertelde dit in het tv-programma Media Insight. Nou, bij Expeditie Robinson had je dus een kandidaat en die ken ik goed. En sorry voor de heftige taalgebruik, maar die moest dus een cameraman pijpen en dan kreeg je een mars. Ja, hier werd er nog om gelachen, maar bij RTL kunnen ze dat absoluut niet. Ze doen wel een oproep aan oud-kandidaten van Expeditie Robinson om zich te melden. Als er echt zoiets is gebeurd, dan maken ze er werk van.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 serieuze serieus ondertoon bij deze van de Westone en de Call. Het nummer is in uh, september uitgebracht van uh, dit jaar. Helemaal over het hoofd gezien, maar uh, ondertussen uh, boert hij goed in de Indie XL-lijst. Die is elke zondag uh, tussen 12 en 3 uh, te horen bij Indie XL. En daar staat hij vrij hoog genoteerd, dus het is uh, in uh, Indieland nog steeds een veelgehoord nummer. Dan doen wij uh, daar ook braaf aan mee. Uh, en zeker omdat Weston... dat is een uh, man hier uit uh, de provincie... want hij komt uit Hoorn. En dat is, uh, betekent ook dat we hem uh, scherp in de gaten moeten houden... want hij uh, wil graag uh, samen met uh, zijn band het komende voorjaar het uh, album gaan presenteren. Daar is een crowdfunding actie voor, uh, voor geweest. Daar heb je kunnen intekenen en uh, nou ja, goed uh, in ieder geval. Het is uh, de bedoeling dat Westone met een, uh, met een album gaat komen en dat zou dan ergens in het voorjaar van 2022 moeten gaan verschijnen. Uh, goed, de derde uur. Daarin gaan we hopelijk praten met uh, Julia Korthauer van uh, Loop. Hey, alles uh, te maken met een uh, EP die aanstaande uh, is. Maar er is nog meer, want uh, ik dacht dat ik uh, een heel album uh, aan zou moeten treffen bij Harlem Lake. Maar dat uh, is nog een kleine misrekening geweest. Hoewel ze al iets hebben van uh, het album uh, laten horen in Grollo. En dat moeten de mensen die de blues een heel warm hart toedragen, wel enigszins bekend in de oren klinken. Zeker als je uh, nou 70 bent, denk ik. Uh, nou verwacht ik niet 1, 2, 3 dat er 70ers naar dit uh, programma zitten te luisteren. Maar de de blues-fanaten uh, uit uh, Nederland, die denken dan maar aan één bluesband uit de jaren 60: een hele illustre QB en de Blizzards. Nou, uh, dat uh, was uh, de reden waarom Harlem Lake naar Grollo is gegaan. Uh, Gemeen bij, uh, bij de bar van Hofstegen. Want uh, daar uh, hebben die jongens van QB en de Blizzards ook uh, opgetreden. En Harlem Lake, die kregen nog de positieve uh, ja, uh, verhalen van Johan Derksen. Je kent die man wel met die hangsnor. Uh, bij Veronica Insight. Want daar uh, is hij uh, samen met René van der Grijp aan tafel. Maar het schijnt ook een kenner van uh, de bluesmuziek uh, te zijn. En die vond Harlem Lake toch een van de, de bands die in ieder geval het predikaat blues mocht hebben. Nou, dat ben ik wel met hem eens. Want uh, als er één band is die het mag hebben, is het Harlem Lake. The waves of the darkest, the darkest years There's a fire in the morning Let me see if I can sit it through There's a fire and it's burning What good can a heartache do? in the state. What's ...eigenlijk echt uit Nijmegen, hoewel dat niet helemaal waar is... ...want een van de bandleden komt uh, gewoon uit uh, deze provincie... ...en dat is Mommy's the Tree. Um, Stefan van der Berg is uh, een van de mensen die heel nadrukkelijk op uh, deze single te horen is... ...All My Thoughts. Bovendien uh, uh, brengen zij het, uh, het, um, de meeste werken van hunzelf uit via King Forward Records... Kom maar zo wat. Niet uit. Uh, Harlem Lake, die heb je daarvoor uh, gehoord. En My Turn to Learn. Dat is uh, de tweede single uh, die ze hebben uitgebracht. Uh, de, het album, dat komt dus. Um, als het goed is, eind van deze maand. Begin van de komende maand. 1 december staat die gepland. Dus dan uh, moet het uh, het levenslicht uh, gaan zien. En we zijn uh, nieuwsgierig. Uh, dus niet alleen alternative FM. Maar ook, denk ik, onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland. Die, die dat ook uh, graag zouden willen. Want. Ja, de band zoals gezegd komt uit Haarlemmermeer. En uh, dat ligt uh, hier nou op nog geen 20 kilometer afstand uh, hier vandaan. Dus uh, in dat opzicht helemaal goed. Um, nog meer uh, Noord-Hollands materiaal. Als we het uh, over Harlem Lake hebben, dan komen we uit uh, bij de hafstad. POM! Um, die hebben nog eens een keer een weergeloze uh, show neergezet. Eigenlijk een performance. Weergeloos optreden tijdens de popronde. En dat is uh, um, in oktober alweer geweest. Um, het uh, was een denkwaardige zaterdag uh, in Haarlem... Uh, toen ze dus wat echt, uh, de kleine zaal van het uh, patronaat bijna letterlijk afbraken. Tenminste, zij niet, het publiek. Uh, maar ze hadden uh, in, ondertussen ook een uh, nieuwe single uitgebracht... en dat is deze, dat is Piglet. It was addictive. ...naar twee programma's naast dit programma... ...wat er een beetje op lijkt. Dat is op de maandagavond bij de collega's van en edam ...met Roy de Smit. Daar zal ik dit soort nummers niet in aantreffen... Wat ik wel denk is dat bijvoorbeeld een nummer als Elke dat hij daarin voorbij zou komen. een Charlotte zou er misschien in kunnen komen. Zeker als ik muziekvriend Kees Meijzen daar misschien wel zo gek weet te maken. Dat hij dat meeneemt in zijn muziekoverzicht. Want hij mag één keer in de maand mag hij dan aanschuiven. En op de zaterdagmiddag bij vriend en collega Willem de Waard... op de zaterdagmiddag bij Radio Kapelle tussen 12 en 2 Zwaardvis... Daar is dit nummer bij zeker uitstek voor geschikt. Uh, Kite Arcane, die band die komt uit Amsterdam. Er uh, zitten wel uh, ja, mensen die uh, hun roots buiten Nederland hebben liggen. Dat is uh, sowieso de frontman. Uh, Christian Mendes heet die uh, even uit mijn hoofd. En uh, ja, Hij is uh, de vaandeldrager van deze band. Maar het, uh, het klinkt stevig en het klinkt ook uh, gewoon... Lekker, lekker. Gewoon uh, uh, ja, zoals het een beetje is. Zo'n beetje zwaar, maar gewoon ook uh, pittig. En daar, daar houden we wel van uh, hier bij te FM. Uh, daarvoor hoorde je Pom met piglets. Uh, er is nog zo'n band. Daar, uh, daar ben ik dan weer aangekomen via Kirina Gijzen. Die, ja, die, die is ook bezig uh, om uh, wel wat, wat uh, verslagen te doen en uh, te maken... Dan uh, in uh, de functie als hoofdredacteur van, uh, van 3 12 Noord-Holland. Maar goed, uh, ik, ik las daar iets over. En ik vond, uh, <laughs> vond die band... Dat vond ik wel een hele eigenaardige naam. Donkey Kung Fu Band. En ik heb ook vanmiddag eventjes naar zitten luisteren. Dat... Klinkt lekker hoor. Stijve kost ook weer. Motorboot. Nederland mocht knuffelen dan uh, deden ze dat al heel veel en wij doen dat ook met uh, de muziek van Loop uh, en dat uh, was de eerste single Leave Me There uh, ik uh, zeg tegen Julia Korthouwer net van, je moest eens weten hoe vaak ik uh, dit al heb uh, gehoord uh, maar niks zonder een reden want Julia hangt ook aan de telefoon goedenavond Julia Hey, goedenavond. Ja. ja, want uh, sowieso, jullie hebben net een optreden gedaan uh, voor de popronde. Ik denk in Middelburg, even uit mijn hoofd. Ja, dat klopt. Ja, he? In de, de vlootrol, Wat moest wel Ja. Uh, nou ja, goed, uh, uh, ik zou zeggen, pak nog wat je pakken kan. Want, uh, nou ja, goed, ik ga daar nu verder niks uh, over zeggen. Uh, <laughs> <laughs> want uh, daar worden we alleen maar een beetje zinkendeurig nee, beetje beetje van. Ja, het is Ja, uh, maar ik zeg net, net tegen de mensen zo aan de andere kant van de radio, maar ook tegen jou, net. Van, ja, je moest dus weten wat, wat, we allemaal, wat ik allemaal gedaan heb. Uh, sowieso twee singles van jullie, maar ook de voorloper Dakota. Heb ik, daar heb ik ook weer meerdere malen naar zitten luisteren. Maar jullie zijn, uh, ja, uh, ik weet niet wat het is. Het uh, is gewoon zo bijzonder aantrekkelijk en noem maar op. Er zit van alles in eigenlijk. Nou, wat lief. Dat is echt heel fijn om te horen. Ja, ja dat, dat, dat, dat, daarom zeg ik ook. De muziek binnen het Nederland, die knuffelen jullie zo wat helemaal dood, <laughs> heb ik het idee. Ja, oh, dat is leuk. Ja. ja, niet alleen wij hoor. Maar ik heb, ik, ik heb het idee dat er meer mensen van jullie houden. Hebben jullie die indruk ook eigenlijk? Uh, nou ja, ik weet niet. Het uh, is heel lastig om te zeggen, denk ik. Laten wij uh, dan maar zeggen: zullen we ja. eerst maar even voor onszelf spreken? Wij houden van jullie. Dus, uh... Nou, dat is heel lief. Dankjewel. <laughs> ja, ja. Dankjewel. ja. Ja, nee, ja, als, we, als we spelen is het gewoon heel gezellig en heel leuk. En uh, ja, uh, ik weet niet. De rest, uh, het komt vanzelf, denk ik. We ja. zijn er ook maar net. Dus uh, ja, ja. Uh, even over jou, want uh, kijk, kijk, uh, niets is, uh, zo, gaat zonder een verleden. Uh, hey, jullie zijn voortgekomen uit Dakota, want uh, jij, ja. heb, hebt, uh, jij hebt de plek ingenomen van, uh, van Lisa. Um, uh, was dat lastig voor jou? Nou, ik heb niet de plek ingenomen van Lisa. Want... Nee, hè? nou, laat ik het anders zeggen, maar uh, ik bedoel, laten we zeggen, vervangen. Is, klinkt dat uh, beter? Nou, nee, ik ben ook geen vervanger. Het is namelijk gewoon een nieuwe band. Ja. Dus uh, het is gewoon een nieuw project, dus dat is ook, kijk in het begin waren we een beetje aan het vrezen van, gaan we doen onder de naam code, want we hadden natuurlijk best wel wat opgebouwd. Ja. Uh, maar we hebben ervoor gekozen om gewoon een nieuw project te starten, dus Loop, en dat gaf mij ook meer vrijheid om gewoon uh, alles weer uh, helemaal opnieuw op te bouwen en gewoon... Uh, ja. Uh, ja, gewoon een soort van nieuw image te bouwen. Maar ik moet zeggen, ik word inderdaad nog wel. Ik word nog best wel vaak soort van vergeleken met Lisa. Of ja. Hoe is dat nou om haar plaats in te nemen? Maar dat is, dat is gewoon eigenlijk niet het geval. Want dat is ook. Dakota, hij zegt. Is gewoon afgesloten met Lisa en Lupus, een nieuw begin met mij. Ja. En uh, zo voelt het ook wel. Dus het is, het is niet moeilijk, nee. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, toch stel ik die vraag. Want uh, ja, goed. Dan ben ik er dan nee, ja, weer zo'n lul ja, die, dat, uh, wel, die dat doet. Maar goed. Ik denk dat zich af. vraagt, dus ja, dat vind ik ja. erbij, denk ik. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, maar goed. Ik ben helemaal met hem van me. Apropos af. Ja? <laughs> Komt op, waarschijnlijk... Ik heb, ze, ik heb drie van die dames Heb ik hier ooit in de studio gehad. Dus vandaar. Um, maar goed, waarin... Laat ik het dan anders vragen. Waarin verschilt Loop dan? Waarin verschilt Loop? Uh... Met de voorganger dan, hè? Waarin verschilt Loop met Lisa? Nou, ik denk... Uh, kijk, Lisa... Uh... Of uh, ik bedoel, Annemarie en Lana die zaten natuurlijk ook in de en Jasmine zat daar later ook bij. Ja. Dus een deel van de basis is natuurlijk gebleven. Ja. Alleen, um, ik ben gewoon een andere zangeres dan Lisa. Dus ja. op die manier inspireer je elkaar ook op een andere manier en komt ja. er dus wat anders uit. Ja. Um, en waar dat precies is, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat. Uh, ik weet het niet. Goed, nee, maar... Ja, sorry, ik vind het een vraag. <laughs> Ja, maar da da da daar ben ik ook voor, hè. <laughs> ik ben wat dat betreft ook wel een plaaggeest, maar dan, ja. an <laughs> dan iets anders. Uh, want uh, ik wil dat ook van jou weten. Maar wat heb je dan daarvoor allemaal gedaan? Ik, ik weet het wel een beetje, maar wat heb je ervoor, voordat je bij Loep uh, bent begonnen? Uh, nou, uh, wij hebben allemaal op het conservatorium in Amsterdam gezeten. Ken je die dames dan ook al van, uh, van dat verleden? Nou, die meiden die zijn wel een paar jaar eerder afgestudeerd dan ik. Dus ik kende hen daar niet van. Huh? Uh, ik kende hen gewoon omdat ze nou, voor in de Amsterdamse kringen voor mij gewoon een best bekende band waren. En huh? ik zag gewoon ineens een bericht voorbij komen van... Hallo, wij zoeken een nieuwe zanger of zangeres voor een nieuw project. Huh? En toen heb ik daar gewoon op gereageerd. En daaruit gingen we repeteren. En toen zijn we gaan schrijven. En toen is dat eigenlijk ontstaan. Huh? En uh, voor mij is het gewoon... Uh, ja, ik uh, heb hier voor conservatorium gedaan en ik heb gewoon ook nog wat andere projecten lopen en toen kwam gewoon hierbij en een soort van, huh? het was gewoon een dikke mix eigenlijk. <laughs> <laughs> het lijkt me ook heel gezellig, want uh, anders had jullie, hadden jullie niet zo'n leuke avond als vanavond uh, gehad denk ik. Nee, zeker niet. Nee. Het is ja. echt altijd leuk en hey, um, echt een hele fijne groep. Dus, ja, uh, want ik denk dat dat ook belangrijk is, hè? Sfeer binnen een uh, band. Ja, zeker weten. Het is ja. wel echt, als het vanaf het eerste moment niet had geklikt, dan was het hem ook niet geworden, denk ik. Het is ja. echt uh, als je samen zoiets. Als je samen muziek maakt, het is hm. voor mij in ieder geval is het heel belangrijk dat het klikt. En dat je soort van je veilig voelt met de mensen waarmee je bent. En dat je gewoon op die manier gewoon heel creatief kan zijn. Ja. En uh, ja. Want er uh, is nu, uh, komt er een EP aan, die komt morgen uit. Ja, zeker. Echt vet veel zin in. Ja, dat geloof ik graag. Uh, uh, older heet die. Uh, ja. zitten, is, hebben die nummers dan ook allemaal een beetje... Liggen die allemaal een beetje in het verlengde? Hebben jullie een beetje nagedacht op wat je dan op die EP wil zetten? Uh, ja, zeker. nou Eigenlijk voor mij is het heel erg... Uh, de teksten komen eigenlijk vanuit, eigenlijk vanuit mij. Uh -huh. um, en dat zijn eigenlijk heel erg... Uh, persoonlijke dingen die ik gewoon... Uh, gewoon kleine dingen die ik meemaak. En die plaat gaat eigenlijk over... Uh, het feit dat je gewoon opgroeit... en alles dus voor het eerst meemaakt... als je volwassen wordt... en in dat soort situaties terechtkomt... en eigenlijk dus niet weet hoe je moet reageren... omdat je dit nog nooit hebt gedaan. En um, dat is eigenlijk... Ja, het staat gewoon heel erg dicht bij mij. Uh -huh. En uh, die meiden hebben... een hele mooie vertaalslag in de muziek gevonden... om daarbij aan te sluiten, denk ik. Samen. Nou, dat laatste. Dat, uh, de, ja, de muziek is altijd een verbeelding van wat je er zelf aan geeft. Maar als ik het zo hoor, denk ik, ja zeker, dan uh, ben je daar wel in geslaagd. Of zijn jullie er ook in geslaagd? Want uh, uh, kijk, uh, Leave Me There en Fair Enough, uh, dat zijn toch uh, teksten waarvan ik zeg... ja, die passen ook inderdaad met het beeld wat je, wat je beschrijft. En denk ook uh, net aan die paar zinnen daarvoor... Dat je dan op een gegeven moment reageert en zegt... ik, uh, ik uh, wil ook uh, graag... Uh, ik wil toch graag met, uh, met jullie verder. En uh, dat er dan een klik is... dat, denk ja. ik, heeft ook met dat proces te maken van... wijsheid en, en noem maar op. Ja, ja, dat, ja, dat denk ik wel. Het is gewoon... Um, ja, het, het voelt eigenlijk heel erg... Uh, niet echt als iets waar we over na hebben gedacht. Het is gewoon zo gelopen of zo. En ja. Er is iets ontstaan vanuit een repetitie... wat is gegroeid en op een of andere manier... Hadden we de behoefte om uh, tegen uur in de week met elkaar te bespenderen en een plaat te maken en, ja. en te spelen. En het is gewoon uh, ja, iets wat we moeten doen of zo. Ja, um, dan ga ik dezelfde vraag uh, stellen uh, als uh, aan degene die ik uh, vorige week ongeveer op dezelfde tijdstip, ook in de uitzending heb. En die zit bij hetzelfde label als bij jullie. Frank okay. Schalkwijk van uh, okay. Elephant. Die moeten jullie, denk ik, ook wel uit de muziek zien een beetje kennen, denk ik. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik ken zijn band wel. Ja, elephant. <laughs> dus, ja, heel leuk. Ja, um, uh, hoe belangrijk is uh, een, een label als Excelsior voor jullie? Nou, heel belangrijk. Um, sowieso is het echt een heel fijn label om mee te werken. En uh, ze zijn super supportive. Daarnaast is het, uh, hebben ze gewoon heel veel werk voor ons verricht... als in nummers in playlist gooien, uh, waardoor... Dat je toch wel best wel nodig hebt of zo. Je wordt gewoon best wel ondergesneeuwd. Ja. Met al die projecten die worden uitgebracht. Altijd op vrijdagen en. Um, en dan komen ja, wij als we het programma op donderdagavond en dan vragen we. Nou, zou het wel heel leuk zijn als we hem dan ook op de donderdag mogen draaien? <laughs> dat ja, hebben we wel eens ja, vaak. Ja, zeker, dat, ja. dat ja. ja, nee, Excelsior is echt heel belangrijk voor ons en een heel fijn label. En uh, we zijn er vet blij mee. Ja, ja. ja logisch. Uh, uh, uh, ik denk ook uh, in donkere tijden, als ik het uh, zo hoor, uh, als die er zijn. Ja, toch? Donkere tijden. Uh, laten we zeggen van uh, wat, we hebben wat we eerder hebben meegemaakt uh, de afgelopen jaren. Ik bedoel, uh, vorig jaar in de, in de winter was er geen droog brood uh, te verdienen in de muziek. Oh nee, nee, zeker niet. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar dat is ook de reden. Kijk, Older is een EP, die hebben we twee jaar geleden al geschreven. Dus het is eigenlijk voor ons alweer een beetje Oude koek. Ja. koek. Maar uh, we zijn bezig met een uh, nieuwe plaats, die komt er in januari achteraan. En dat is veel meer... Ah. Wat we nu alweer doen, dus dat is eigenlijk, daar leven wij eigenlijk al heel erg naartoe. Maar het is alsnog gewoon heel fijn dat we dit nu uitbrengen. Ja. En ja, het, is gewoon, het komt gewoon allemaal wat later door het hele corona. Ja, Maar goed, wie bewaart, die heeft nog wat, hè? Ja, precies. Ja, dat is het ook. Een beetje muziek, dat, uh, dat vergaat niet. Het enige is dat wij er gewoon een beetje op uitgekeken zijn. Bij, uh, ja, maar dan is so dus het... Out. Ja, maar dan is het de kunst om het uh, juist met vol vuur... Het, uh, dan toch nog uh, te delen met het publiek, denk, denk ik. Ja, maar goed. zeker. Maar dat doen we ook hoor. Als we het live spelen is het nog steeds even leuker... zoals toen het geweest is. Ja. Dus dat is het, uh, dat is het niet. Ja, nou goed, als ik de clip uh, bij dit uh, nummer uh, hoor uh, en zie... dan denk ik, er zit inderdaad bezieling in. Ja, nou, dat is goed. Dankjewel. Ja. Dat, is, uh, dat is ook zo. Ja. Uh, is is, uh, is uh, Deze Fair enough, uh, zouden jullie het ook uh, kunnen overleven als jullie het album uh, willen gaan uitbrengen? Uh, ja, zeker weten. Natuurlijk. Want het is natuurlijk uh, Kill Your Darlings, hè? Uh, in, in het uh, schrijversgezegde. Uh, dus geldt ook voor nou, de muziek. Ik denk, dat, ik denk dat als wij een album gaan uitbrengen, dat, uh, dat er gewoon allemaal nieuwe tracks op komen. Oh toch? Ja. Dus de degenen die nu straks older uh, in bezit hebben, die hebben dan uh, een leuk hebben dingetje. En dan uh, kunnen ze zeggen van nou, wij waren lekker de eerste die uh, een EP van loop hebben. Zoiets. Ja precies, ja, ja dat is wel waar die, die op blijft denken. We gaan gewoon door. We hebben alweer we hele nieuwe nummers. Dus uh, ja, dat moet ook ergens komen. Ja. Leuk, we gaan hem even draaien. Uh, de single uh, die op dit moment uh, um, eigenlijk uh, de, ja, de, de Nederlandse muziekplatformen uh, um, bestormend is. En dat is Fair Enough van Loop... Vorige week hadden we Frank Schalkwijk in de uh, uitzending. En daarvoor hoorde je Loop met Fair Enough. En daarvoor het uh, gesprek wat ik had uh, met uh, Julia Korthouwer van de uh, band. En het, uh, we moeten dus een beetje, een beetje voortmaken. Want willen we nog uh, wat uh, nummers uh, laten horen in uh, dit uh, gedeelte van het uh, programma... dan uh, zullen we een beetje op uh, moeten schieten. Dus vandaar Elephant uh, dus uh, geweest. Uh, als het goed is komt er ook een album van uh, deze jongens aan. EP van een paar weken geleden. Uh, deze van Joetta Zoetelief. Joetta Zoetelief. Met Narrative. No way. Lucas Botteau met uh, While I Was Sleeping, zo heet hij EP. En Down to the Sea, En wat heel erg uh, bijzonder was, was bij het uh, persbericht... toen hij daar op een gegeven moment een foto aan stuurde van een tankstation. En dat tankstation, dat kenden wij. Want dat was het tankstation uh, op uh, de Noordboulevard, de Boulevard Barnaar. Daar had hij gewoon stiekem een foto zitten maken. Want hij houdt van obscure plekjes. Um, Obscuur, uh, misschien eigenlijk ook weer niet, uh, is het nummer uh, Narrative van uh, Joetta Zoeterlief. Uh, die EP die heeft ze twee weken geleden uitgebracht. Want het is tenslotte de 11e vandaag alweer. Ja. En dat was eind oktober toen ze dat uh, deed. Uh, en we hebben er nog één. En dat sluit, dan sluiten we deze alternatieve van voor vandaag af. En dat is van een uh, band uit Den Haag. Ze maken een beetje uh, spacefunk zoals ze zelf omschrijven. Dr. Justice and de Smooth Operators en Boyfriend Dick. En wat ons uh, betreft tot volgende week. Dag hoor. Girl, I need a little bit of your attention. Cause the night is a mighty night. The whole night we have been dancing. And you've me out of your sight. I gotta stay fair. It's the one night on occasion. I tell you, baby. Yeah. I'm not the only one, just trying to get it on Gonna try and stick around, next day out of town We can have a good time by the water, water I've got that boyfriend, boyfriend, boyfriend, boyfriend I got that boyfriend dick And the dick don't seem to give her for my Boyfriend, boyfriend, boyfriend, boyfriend. My boyfriend dick Boyfriend, boyfriend, boyfriend, you got me going on boyfriend, boyfriend, boyfriend, boyfriend, boyfriend, This is just a on the budget on Boyfriend, boyfriend, boyfriend. They make love of my boyfriend. That's I to boyfriend, boyfriend, boyfriend.